8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Gelukwensen voor nieuwe Egyptische president. Nederlandse moslimpartij heft zichzelf op... en tientallen doden bij busongeluk in Mexico. Ven secretaris generaal Ban Ki-moon heeft de nieuwe Egyptische president... Morsi gefeliciteerd met zijn overwinning. Met 52% van de stemmen wonderleider van de moslimbroederschap... van oud-premier Shafiq.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 Zondag zijn er presidentsverkiezingen in Mexico. Er zijn geregeld verkeersongelukken in het land. In april vielen zeker 43 doden toen een vrachtwagen op een snelweg tegen een bus botste. Twee Iraniërs zijn in eigen land ter dood veroordeeld nadat ze voor de derde keer waren betrapt op het drinken van alcohol. Dat heeft een justitiefunctionaris gezegd tegen het Iraanse persbureau IRNA.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 Nou, WB Verkeersinformatie, 30 files, 130 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen... bij knooppunt Holendrecht, 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Veel vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Ochten en Wadenooien, 11 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... bij knooppunt Benelux, nog 11 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open... Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knop het Valburg 10 kilometer. En dan nog een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. Staat 6 kilometer file, de weg is afgesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook.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 Bel nul achthonderd Het NOS Radio Injournaal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen. Een groot deel van de medewerkers van Defensie in het buitenland... hebben niet de benodigde veiligheidsverklaringen. Een klokkenluider die de zaak aanhanger maakte... is voor zijn gevoel op een zijspoor gezet. De Duitse minister van Financiën pleit voor een Europese regering... met veel macht. U hoort zo reacties uit Brussel. En een deel van Egypte viert feest... vanwege de verkiezing van Mohamed Morsi tot president. Morsi, Morsi, Morsi, Morsi. We gaan snel naar het Tahrirplein. Nou, waar de hele nacht gefeest is. Na een halve week wachten, werd eindelijk bekend dat Mohammed Morsi, de kandidaat van de Moslimbroederschap. de winnaar is van de eerste vrije presidentsverkiezingen in Egypte. Duizenden aanhangers van Morsi wachten daar al dagen op de uitslag. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. in het hotel uh, aan de rand van het Tagierplein. Sander, um, jij bent op dat Tagierplein geweest. hebben eerder bijdragers van jouw verslagen gehoord. Vanochtend ook. Wat gebeurde daar toen dat nieuws bekend werd? Dat plein, dat ontplofte echt, want het was ontzettend spannend. De voorzitter van de kiescommissie die nam alle tijd om alle dingen voor te lezen. Vele pagina's. En eh, Ik werd zelf al heen en weer geslingerd tussen... nou ja, oké, okay, nu wordt het Morsi. Oh nee, toch Shafiq. En dan heb ik, eh, ben ik geen Egyptenaar. Ik had geen gestemd. Dus nee, dan moet je je voorstellen hoe die Egyptenaren op het plein erbij stonden. En toen uiteindelijk duidelijk werd dat hun kandidaat... Hè, want de mensen die op het plein stonden, die waren allemaal voor Mohammed Morsi. Toen duidelijk werd dat hun kandidaat gewonnen had, toen was ze... Opluchting, blijdschap. Uh, het was gewoon een explosie van, van emotie. En dat heeft tot uh, nou in elk geval drie uur vannacht doorgeduurd. En als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik dat de auto's alweer over het plein rijden. Dat er nog wel wat mensen zijn, maar het feestje is afgelopen. In elk geval op dit moment. En waarom duurt het nou zo lang voordat de uitslag bekend werd? Uh, Volgens de kiescommissie omdat uh, alle klachten die waren ingediend minutieus bekeken moesten worden. Daarom duurde het voorlezen ook zo lang omdat al die klachten behandeld werden. Maar achter de schermen is er uh, een hoop gepraat, uh, lijkt het wel, tussen de moslimbroederschap waarvan wel duidelijk was dat ze zouden winnen en het leger. Uh, hoe gaan we met elkaar om? Dat was eigenlijk het centrale thema. De eerste democratisch verkozen president in Egypte. Het is door velen ja. al een historisch moment genoemd, Sander. Wel één met haken en ogen, want het leger heeft veel macht op dit moment nog. Hoe kijken de revolutionairen die vorig jaar op dat Taghierplein samenkwamen naar deze verkiezing? Ja, voor hen was het natuurlijk een keuze tussen kwaad of erger. Hè? Want, want heel veel die, uh, hadden liever niet Shafiq... want dat was een kandidaat van het oude regime... de laatste premier onder Mubarak. Dus ja, daar wil je niet op stemmen... want dan krijg je juist terug waar je tegen gevochten hebt... waar mensen voor gestorven zijn tijdens de revolutie. Maar ook Mohammed Morsi zagen velen niet zitten... want veel van die revolutionairen hebben het liefst een seculiere staat... niet een islamitische staat waar een moslimbroederschap voor staat. Maar met het mes op de keel hebben velen van hen voor Mohammed Morsi gekozen... En hebben ze nu tegen hem gezegd, we houden je in de gaten. Maak je er wat moois van. Blijf je strijden voor de idealen van die revolutie, dan zullen we je steunen. Maar op het moment dat je het verpest, dan zullen we ook tegen jou in verzet komen. Dus gematigd uh, positief dus vanuit de, het kamp van de revolutionaire jongeren. Goed, dan moet Morsi natuurlijk aan het werk, uh, voor uh, zoveel die dat kan doen. Want Egypte staat ja. voor een reeks aan uitdagingen. Veiligheid, relatie met Israël, economie is noodlijdend. Waar gaat hij mee beginnen? Ja, om te beginnen kan hij niet zoveel, want er is geen parlement. Uh, de grondwet die is aangepast waardoor nog meer macht naar het leger is toegekomen. Dus heel veel dingen heeft hij eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Wat hij gisteren deed tijdens zijn toespraak voor de bevolking... is uh, iedereen proberen samen te brengen. Elke beroepsgroep is wel genoemd, elke geloofsgroep is wel genoemd. En hij gaat uh, zijn kabinet, zegt hij, ook samenstellen uit al die groepen. Dus hij probeert echt een soort regering van nationale eenheid uh, te vormen. Maar heel erg duidelijk is dat hij strijd aan moet met het leger. Want uh, de burgers hebben nu een president gekozen... maar de rest van de macht is in de handen van het leger. Dat moet veranderen, vinden ook heel veel mensen op het plein. En dat is een strijd die je de komende tijd gaat zien. Dus voor echt beleid heeft hij. Denk ik om te beginnen nog heel weinig tijd. En ja, heel veel beleid wordt ook nog gewoon gemaakt door het leger. Buitenlandse beleid bijvoorbeeld. Hoe ga je om met buurlanden? Hoe ga je om met Israël? Een vraag die voor Amerika heel belangrijk is. Nou ja, dat is iets waar die uh, nog heel weinig macht over krijgt. Om daar iets uh, over te zeggen. En daar blijft het leger gewoon een grote rol spelen. Sander van Hoorn, onze correspondent in Cairo. Het is 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Defensieambtenaar Ad T. is door Defensie op een zijspoor gezet. Hij had intern de noodklok geluid over het ontbreken van deugdelijke veiligheidsverklaringen... voor tientallen Defensieambtenaren die in het buitenland werken, bijvoorbeeld op de ambassades. De NOS onthulde dit gisteren. Defensiespecialisten uit de Tweede Kamer, Raymond Klops van het CDA... en Angeline Eysink van de P A. Goedemorgen beide. Goedemorgen. Mevrouw Eysink, ik begin even bij u en begin dan... Maar eventjes inhoudelijk eerst, straks over de klokkenlaarder zelf. Um, hoe erg is het dat uh, die veiligheidsverklaringen bij velen niet op orde zijn? Dat is ernstig. En dat is een probleem wat al jaren speelt. We hebben de afgelopen jaren met de minister diverse keren over gesproken. En hij heeft beterschap beloofd in die zin. Uh, ze heeft met onderbezetting bij de uh, militaire inlichting veiligheidsdienst te maken. Maar goed, dat kan niet de reden zijn. Het zou bijgewerkt zijn. Afgelopen week is er nog met de minister over gesproken in de Kamer woensdag. En ik ben uh, onaangenaam verrast dat dit in deze situatie weer speelt. En het is, het is niet goed. Het betekent dat gevoelige informatie gewoon naar buiten toegebracht kan worden... Door, door mensen die niet gescreend zijn, dat weten we dus niet. Hm. Meneer Knops, weet u hoe het kan? Want het lijkt uh, een administratief geheel. Nou nee, dat is het niet. Want uh, die die krijg je niet zomaar. Daar gaat uh, gedegen Aha. onderzoek aan vooraf. Dus daar zit het probleem? Ja, en daar is een achterstand, Mevrouw Isaac heeft terecht gezegd, dat was ook bekend uh, bij de Kamer. Maar ik ben vooral geschrokken van de reactie van Defensie dat ze zeggen dat er geen veiligheidsprobleem is. Want hoe kun je dat nu zeggen als je niet weet of die verklaringen nog steeds up-to-date zijn... als je het onderzoek wat daaraan vooraf moet gaan niet gedaan hebt? Welk veiligheidsgevaar ziet u vooral, meneer Knopf? Nou, er is altijd gevaar bij mensen die uh, op cruciale posities met vertrouwelijke informatie omgaan... ...dat ze inderdaad chantabel zijn, dat ze beïnvloedbaar zijn. Nou, dat moet door de MIVD getoetst worden. <hijen> en dan pas krijg je een verklaring voor geen bezwaar. Uh, en het lijkt mij dat je pas op een functie kunt, uh, kunt werken uh, met gevoelige informatie als je die verklaring hebt. En als ja. je die niet hebt, dan weet dus niemand of die mensen ook daadwerkelijk door de screening zouden zijn gekomen. En ik ga er niet vanuit dat grote groepen mensen chantabel zijn, maar we kunnen het risico niet lopen dat mensen zonder screening op cruciale uh, posities met vertrouwelijke informatie omgaan. Nee, precies. Als je zo'n verklaring niet op orde is, wil dat niet zeggen dat je dus ook chantaanbouw bent? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, Laten we zeggen, dat beeld moet we ook niet neerzetten. Maar het gemak waarmee nu wordt gezegd dat er geen veiligheidsprobleem is, zonder dat je het onderzoek hebt gedaan, dat is me ook wat makkelijk. Hm. Mevrouw Eysing, moet dat onderzoek nu absoluut voorrang krijgen, dat dat snel dat gebeurt? dat absoluut voorrang krijgen, absoluut. En meer omdat Defensie afgelopen jaren, en dat is juist het, het schrijnende ook... afgelopen januari nog eens een chant uit Kunduz heeft teruggehaald... waarmee iets was met de veiligheidsverklaring. Je ja. moet je zich voorstellen, je wordt eerst uitgezonden door Defensie naar Kunduz... en vervolgens wordt je teruggehaald. Ja, dus dat hoeft dat dus is ik ook nog niet. Erg van. Nee. Nou, dat, is ook, dat is ook meten met verschillende maat in deze situatie. Ik sluit helemaal aan bij collega Knops, die zegt... administratief verhouding, dat kan dus echt niet. Je stuurt mensen uit naar missiegebied. Defensie had dus naar een ambassade. Als je mensen terughaalt uit missiegebied vanwege die veiligheidsverklaring dan is dit er werkelijk buiten alle proporties. Goed, Ook nog even terug naar u. Uh, meneer Klos, wat ik zei, dat we zouden het ook nog even hebben over de klokkenluider zelf. Die is, wat geeft hij aan, op een zijspoor gezet. Maakt u zich zorgen over zijn positie? En kunt u iets voor hem doen überhaupt? Nou ja, dat... kijk, over individuele situaties uh, op basis van informatie die u als NOS uh, zeg maar, verspreid heeft... Uh, kan ik geen conclusies trekken. We zullen de minister daar wel op vragen, maar... De, de relatie die wordt gelegd tussen zeg maar, het feit dat hij klokkenluider was... of deze dingen gemeld heeft en het feit dat hij op een zijspoor zou zijn gezet... dat kan ik niet bevestigen en ook niet ontkennen. Dat weet ik gewoon niet, dus dat zullen we ook met de minister uh, moeten bespreken. Mevrouw Eising, uh, met klokkenluider, defensie Defensieklokkenluider, Fred Spijker schrik het helemaal mis... in een ja. recent verleden. Kijkt u er nog met extra zorg naar? Zeker, zeker in deze situatie. En ik, denk dat, ik sluit aan bij collega Knops voor. Maar ik denk dat, dat deze man uh, heel goed begeleid moet worden. Dat sowieso. Als je 24 jaar bij Defensie gewerkt hebt en blijkbaar altijd goed uh, je diensten gedaan hebt. dan betekent dat we hier goed naar moeten kijken. En dat niet zomaar door Defensie dit weggezet kan worden. En dat zullen we in de Kamer ook zeker om vragen. Goed. Minister, kan borst nat maken? <laughs> dat kan niet. Ja, toch? Goed, mevrouw <laughs> IJsing. Hartelijk dank. En Remo zeker. Knops van het CDA ook. Hartelijk dank. Dank u wel. Straks zondagochtend uh, om iets na tienen moet André Kuibers weer terugkeren naar de aarde. We maken deze week de balans op van zijn halfjaar in de ruimte. Hoort u zo eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker. 33 files, 130 kilometer bij elkaar. Iets meer dan we verwacht hadden, heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Maar er is ook veel vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 9 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort, bij Rotterdam-Scharloos nog 9 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knop het valburg 9 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel Noord 10 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten, maar het verkeer kan erlangs via de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, wil meer macht overhevelen naar Brussel. Flink veel macht zelfs. Hij pleit zelfs voor een Europese regering. Dat doet hij in het Duitse weekblad Der Spiegel. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Uh, Tijn, dat is nogal wat wat Schäuble voorstelt. Precies in de week dat het er in Brussel op aankomt. Op de EU-top over de economische crisis. Waar komt dit nou vandaan? Nou, het is niet voor het eerst hè, dat, hij, uh, dat deze Schäuble erover begint. Hij pleitte eerder al voor een Europees minister van Financiën. Ja, nu zijn baas Angela Merkel, de Duitse bondskanselier... de laatste tijd steeds vaker begint over een politieke unie in Europa... Ja, heeft uh, Schäuble gedacht, ik doe er een schepje bovenop. De bestaande Europese commissie hier in Brussel dus omvormen... tot een Europese regering. En dat moet dan allemaal een einde maken aan de voortdurende spagaat... waarin regeringsleiders terechtkomen, zoals je weet... Hè, uh, uh, vaak gaat het zo, hier in Brussel zitten ze allemaal aan tafel beleid te maken. Ze gaan terug naar huis en thuis zeggen ze dat al dat vervelende beleid de schuld is van Brussel. Nou, en daar moet echt een eind aan komen, vindt uh, deze Duitse minister Schäuble. Ja, Merkel heeft natuurlijk eerder ook al aangestuurd op uh, verregaande overdracht van soevereiniteit. Hoe, hoe valt dit nou uh, in Europa, denk je? Lopen ze niet wat te hard van stapel? Dat vrees ik wel, ja. Het is uh, trouwens natuurlijk wel iets... Uh, er wordt iets aangehoord waar al langer over gediscussieerd wordt. Je moet even weten, de situatie nu in Brussel is dat er een Europese commissie is. Die hebben we niet gekozen, die is aangesteld... Ja, en die stellen wetten voor. En dan komen af en toe regeringsleiders en ministers naar Brussel... en die hebben dan uiteindelijk het laatste woord. Nou, waar Schäuble nu over praat, dat komt echt in de buurt van een soort van federaal Europa... waar dus boven de nationale regeringen een federale regering hangt. Nou, Duitsers schieten niet meteen in een kramp. Als het over zo'n federale Europa gaat, die hebben daar ervaring mee met hun deelstaten, net als de Belgen. Maar een land als Nederland of een centralistisch Frankrijk, daar is men bang dat de soevereiniteit wordt overgedragen aan Europa. Nou, en deze twee landen komen in een steeds moeilijkere positie. Hè? Neem nou ons eigen land, Nederland, wilde een super eurocommissaris die heel streng ging optreden. Die supercommissaris, die kwam er... Maar ja, als Brussel op een duur ook nog eens gaat beslissen over onze belastingen en pensioenen, dat is voor Nederland een brug te ver en dat is ook voor Frankrijk een brug te ver. Die willen niet dat Brussel gaat bepalen wanneer de Fransman met pensioen mag. Mm -hmm. Over die pensioenen gesproken. Europese raadspresident Van Rompuy wil landen verplicht stellen hun pensioenstelsels te hervormen. Naar de wensen van Brussel. Hoe zal dat vallen? Niet zo goed in alle landen. Ja, dat is een heel gevoelig punt. En uh, je kunt je al voorstellen, dit wordt uh, aanstaande donderdag en vrijdag. Uh, tijdens deze Europese top. natuurlijk uh, vuurwerk. Dit gaat botsen. Van Rompuy die wil tijdens die top. hele ambitieuze, uh, ambitieuze bouwstenen aandragen. voor een nieuw Europa. Nou, dat nieuwe Europa. dat moet er komen, dat weet iedereen. Want de eurocrisis, die duurt maar voort. Maar hoe? Daarover verschillende meningen. Nou, je hebt dan Merkel aan de ene kant. He, die heeft op de lange termijn. een agenda. Een politieke unie, op zijn Duits natuurlijk, streng. En daar tegenover staan dan Frankrijk en Zuid-Europese landen. Die willen op de korte termijn allerlei voordeeltjes. Die willen euro-obligaties bijvoorbeeld. Nou ja, Merkel, maar ook Rutte, die zeggen... Hey, ga eerst maar eens even je huishouden in je eigen land op orde brengen. Maar ja, je voelt het al aan. Er ontstaan steeds meer kampen. En Rutte, demissionair premier Rutte... die had de hele tijd het idee dat hij Merkel als bondgenoot had. Maar ja... Uh, dat heeft hij dus eigenlijk niet echt meer. Dus uh, ik denk dat ze uh, eind deze week tijdens de top vooral Rutte moet bepalen waar Nederland nou precies staat. Ja, en Tijn, jij schetst nu een beeld waarbij partijen toch steeds meer van elkaar verwijderd raken in plaats van naar toe bewegen. Uh, kijk eens in je glazen bol. wat gaat er de komende twee dagen daar op die top gebeuren? Nou, wat ik al zei. Hè. Kijk, Van Rompuy, de raadspresident, die heeft echt een heel ambitieus plan op tafel liggen. En het lijkt er toch steeds meer op dat hij daar, daarbij uh, Merkel, de machtige Angela Merkel, aan zijn zijde heeft. Nou, en Angela Merkel die probeert nu uh, toch die Franse uh, nieuwe premier Hollande, president Hollande, aan haar zijde te krijgen. Die Frans-Duitse as, daar gaat het om. Hè. Die moeten elkaar vinden. Ja, En dan uh, heb je wat, zeg maar, wat kleine uh, ja, uh, landjes die als satellietjes rond die grote landen heen draaien. En dat was in het geval van Nederland altijd draaien rond Duitsland. Mm -hmm. ja, Duitsland, beweegt zich, Duitsland beweegt zich echt in een hele andere kant. Die gaat steeds meer dus naar zo'n politieke unie, meer macht naar Brussel. Ja, En wat moet Rutte daar ineens mee? Want die wilde verkiezingen in met een toch wat eurosceptische agenda. Of in ieder geval hij zegt ik ben geen eurofiel. Ja, Merkel zegt eigenlijk ik ben wel een eurofiel. Het wordt dus heel moeilijk tijdens deze top voor landen als Nederland. Ja, Martijn, ze beseffen wel dat de hele wereld, in ieder geval de financiële wereld, naar Brussel zit te kijken de komende dagen. En wachten op misschien wel zo'n vergezicht. Ja, precies. Hij heeft uh, Rudder even de hele tijd gezegd... ik wil geen vergezicht. laten we nou niet al te ver vooruit kijken. Ik wil oplossingen nu. Natuurlijk, nou, er moeten oplossingen komen nu. En dat zijn dingen als een bankenunie, gezamenlijk Europees toezicht op de banken. Uh, er moet een depositogarantiestelsel komen. Nou, ingewikkelde termen, daar hebben we het later deze week wel over. Ja. Er wordt gewerkt aan korte termijn oplossingen. Maar uh, landen als Duitsland, uh, die willen op de lange termijn dat dit, niet, dat dit niet meer gebeurt. Dus moet je wel aan vergezichten werken. En ja, daar zal toch zeker over gesproken worden met wellicht een wat schijnige, humeurige Rutte aan tafel. Dankjewel, Tijn. Kansblond Tijn Sadeh hoort u vanuit Brussel. Nog zes dagen. André Kuipers terug naar de aarde. Na een verblijf van ruim een half jaar in het ISS. Het is mijn huis aan worden. Wat heeft zijn reis opgeleverd?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 ooit mee naar binnen getrokken? Die is losgelaten en dan langzaam zweeft hij weg? Ja, dit, dit gaat inderdaad nog uh, heel, heel erg langzaam. Dan gaan er wat stuurraketjes aan? Ja, dat, uiteindelijk komt er een, uh, een, een afrembeweging. Uh, dat, dat duurt 15 seconden, gaan de motoren aan en dan is hij al voldoende afgeremd om zich echt een, een enorm stuk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 En, uh, en uiteindelijk uh, wordt daardoor de energie van die terugkeer wordt geabsorbeerd. En dan gaat er eerst een, uh, een klein parachute open. Dat doet niet veel anders dan afremmen. Uh, als de uh, voldoende snelheid geminderd is om een echt grote parachute te openen... zonder dat hij meteen kapot zou scheuren... dan gaat de grote parachute open en daar, uh, daar zakt hij dan langzaam uh, mee naar de aarde. Ja, en dan op het allerlaatste moment...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 Gelukwensen voor de nieuwe Egyptische president en Latijns-Amerika straft Paraguay. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gefeliciteerd met zijn overwinning. Met 52% van de stemmen won de leider van de moslimbroederschap van oud-premier Shafiq. En het werd uitbundig gevierd op het Tahrirplein in Cairo. Ik ben heel erg blij vandaag. Ik ben heel blij. We are in Canada, zijn Egyptische Canadiens. En yeah. we kwamen especially for that. We willen een complete transfer van power naar de Egyptische people. Namens Nederland feliciteerde minister Rosenthal Morsi met zijn overwinning. En ook premier Netanyahu van Israël heeft positief gereageerd op de verkiezingsuitslag in het buurland. President Obama heeft gebeld met Morsi-correspondent Wessel de Jong.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 En in die laatste stad werd toen dit verkiezingspotje uitgezonden. De Nederlandse Moslimpartij is opgericht. om voor de belangen van de moslims in Nederland op te komen. en een geluid te geven aan de ongefundeerde aanvallen tegen de islam. en tegen de moslims. Ik ben Ghaledameh Choudhry, lijsttrekker. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wist de NNP geen enkele zetel te veroveren. Een deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september kreeg het bestuur niet voor elkaar. Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. En toen was het feest in Bar Italia in Amsterdam. Italië heeft gewonnen! We gaan gewoon door! Sterke ploeg! We maken veel kansen! Sterke ploeg! goede team! En boefaan uh, is En goede keeper! Italië speelt donderdag in de halve finale tegen Duitsland. anderhalve finale Portugal-Spanje is woensdag. Zometeen meer in het EK-journaal. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt en gedurende de ochtend trekken er enkele buien... vooral over het noorden en oosten van het land. Hierbij is een kleine kans op een klap onweer. In de rest van het land is het meest droog met zonnige perioden. In de middag wordt het vanuit het westen overal droog... en komt er meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op met 16 graden op de Wadden en lokaal 19 in het zuiden. De wind is matig in het binnenland tot krachtig langs de kust en draait vandaag van west naar noordwest. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is het half bewolkt en blijft het overal droog. De maxima lopen uiteen van 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuiden van het land. Er waait eerst nog een matige wind uit het westen of noordwesten, maar gedurende de dag zwakt de wind af. Na morgen wordt steeds warmere lucht aangevoerd. Vooral donderdag kan het op veel plekken 25 graden worden. Wel is er dan weer snel een grote buienkans. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd 33 files, zo'n 130 kilometer bij elkaar. Nog twee opvallende. Op de A50 van Arnhem naar Os door werkzaamheden... tussen Renkum en Knopent Valburg, 8 kilometer. En na een ongeluk, op de A50 van Os naar Eindhoven... tussen Knopent Paalgraven en Veghel Noord, 11 kilometer...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 Proef hoe onze experts dat aanbrengen. Gielissen.nu Theodor Gielissen Private Bankers. Serious Money tekent seriously. NOS Radio 1. Het EK-journaal. Italië heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales na 120 minuten wedstrijd tegen Engeland was het nog altijd 0-0 in de strafschoppenserie was het Italië uiteindelijk de beste. Sack Montalivo that's a decent try and it's off the post with hard well beaten Tiro da fuori Rossi palo palo vamos a ver si esta to pass the ball away and i hope england aren't too tired because they have another 30 minutes to go. See by form he just didn't strike it Doing everything to put him off. Diamante takes Italy through. In a football sense justice has been done. but it's cruel on Engeland. Ja, en weer verloor Engeland een strafschopperserie. van de laatste zeven die ze daar speelden, wonnen ze er slechts één. Frank Lampard verbeet na afloop de pijn van de uitschakeling. Engeland kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. Yeah, we do, but you know, it still doesn't help the, the heartbreak. Um, Just feel with the players who, you know, from day one since we met up I've give absolutely everything and today we done the same. You know, I thought this time on a penalty shoot out we might have got that bit of luck we need and it wasn't to be it. Ronald van de Geer, goedemorgen. Goedemorgen Lara. We horen het Frank Lampard zeggen, helaas geen geluk bij de penalties, maar we hebben alles gegeven. Was dat ook af te lezen aan het spel? Ja, Engeland is, is door het gaatje gegaan. Dat geldt ook voor de Italianen. Dit was een boeiende wedstrijd, een voetbalgevecht. Waarin de Engelsen echt wel uh, kansen hebben gehad om een doelpunt te maken. Uh, bij, bij tijd en wijle ook, ook goed speelden. Ja, ik vond eigenlijk wel in de tweede helft dat Italië wat beter werd. En Italië eigenlijk ook wel een overwicht had in de verlenging. Maar je kunt niet zeggen dat Engeland de kantjes eraf heeft gelopen. Dit was uh, een elftal dat erin geloofde. En uiteindelijk pas in de absolute slotfase ten onder is gegaan. Ronald, Italië, het land waar niemand eigenlijk veel van verwachtte, speelt... Toch slim, handig, uh -huh. goed. Zouden ze ook uiteindelijk een Europese kampioen kunnen worden? Ja, dat zat ik me gisteravond ook af te vragen, omdat, er, omdat eigenlijk Italië in dat rijtje eigenlijk nooit genoemd wordt. Um, wat zo mooi is dat Prandelli ten eerste er een elftal van heeft gemaakt waar iedereen weer van kan houden. Het was altijd een beetje besmet om te zeggen ik vind Italië eigenlijk wel aardig, dan, dan, he, dan hoorde je er eigenlijk niet bij. Dit is een elftal dat, dat, dat prachtig voetbalt en eigenlijk ook tot het gaatje gaat voor elkaar gaat en een fantastische regisseur heeft, spitsen die het nog wel moeten waarmaken. Misschien is dat het enige punt van kritiek dat je kunt hebben, dat ze wat Lastig tot scoren komen, maar voetballend gezien, ja, kunnen zij mee met, met, met de andere drie? We moeten even naar Oranje, Ronald, oh, Want ik ja. heb hier het AD voor me liggen en, ja. en daar zie ik van Marwijk blijft bondscoach. Uh, KNVB wil van Marwijk niet offeren, luidt het uh, vervolgverhaal van Chris van Nijnand. Nou, dat eerste staat er niet, Hela. Er staat dat hij kan blijven. Van Marwijk maar... blijft bondscoach zet op de voorpagina, ja, is de kop. Ja. Kan blijven. Ja, oké. Okay, nou goed. W nou ja, wat wat dan ook van de intentie van de KVB is, want dat bedoel jij. Mm -hmm. uh, het enige wat ik wat ik <laughs> natuurlijk mis is dat uh, van Marwijk zelf natuurlijk nog met een beslissing moet komen. Maar het verhaal van de KVB wordt keurig weergegeven en daar blijkt men toch wel in details aan het analyseren geslagen te zijn. Uh, alle lagen even door te nemen en uh, ja, toch de intentie te hebben om met van Marwijk een nieuwe periode in te gaan, maar niet zoals het was. Um, duidelijk is, en de het AD heeft met mensen gesproken die niet geciteerd willen worden, is maar dat toch ook wel de kring rond Van Marwijk geanalyseerd wordt en er misschien wel wat meer tegengas in die kring rond Van Marwijk moet worden geparkeerd. Uh, maar uiteindelijk is het zo, het leek erop dat, dat beide niet meer met elkaar door willen. Uh, Van Marwijk heeft nog altijd niks gezegd, dus het kan best zijn dat die op een gegeven moment zegt nou uh, tot hier en niet verder. Maar de KVB uh, onderzoekt wel en, en is dus bezig om een nieuwe periode met Van Marwijk in te gaan, dan toch krediet opgebouwd in de voorgaande periode. Ja. Ik zie het al trouwens. AD Sportwereld schrijft, hij kan blijven. Het Algemeen Dagblad op de voorpagina, hij blijft. Ja. Dat is even ja. een, de, een, de, een denksprongetje. <laughs> maar dan zijn we er toch uit. Maar Ronald, het wachten is dus op Van Marwijk zelf eigenlijk. Uh, wanneer ga jij hem spreken? Ik weet niet wanneer ik hem ga spreken. Uh, ik denk <lacht> dat uh, Van Marwijk eerst met de KNVB gaat praten. Ja, hij doet en nog even do niks aan interviews en zo? Nee, hij doet, niks aan, hij doet niks aan interviews. Ik denk ook dat hij ergens op dit moment geniet van, van rust... en dat hij in een, in een uh, omgeving verblijft waar hij weinig aangesproken kan worden. Maar in eerste instantie, en dat zal voor 6 juli zijn... heb ik ooit begrepen vanuit de KNVB zal uh, het gesprek tussen Van Marwijk en de KNVB plaatsvinden... en zullen we allemaal horen wat in elk geval de te bepalen koers wordt. Ja, en dan zal Van Marwijk uiteraard, net als elk... Een voetballer een keer terugkomen op dit, uh, op dit toernooi. Al is het maar over tien jaar in andere tijden sport, maar zo. <laughs> we kunnen niet wachten, Ronald. Oké. Dank je wel. Oké. Dan gaan we maar eens naar Engeland en Italië... om te horen hoe ze daar de wedstrijd hebben beleefd. We beginnen in Engeland. Anne Zane, goedemorgen. Goedemorgen. Anne, zijn de Engelsen in je zak en as? Of gaat het wel? Ja, ja, zo vlak na de wedstrijd zeker. Ze baalden natuurlijk als een stekker... En ja, logisch ook wel, want het was een bloedstollende wedstrijd en er werden heel wat zenuwachtige sigaretjes buiten de pub gerookt eh, tijdens de wedstrijd en de Engeland-fans die zo weinig vertrouwen hadden in hun team, en ze begonnen tijdens de wedstrijd net een beetje hoopvol te worden. Nou ja, zoals jullie ook al zeiden, diep uit tot twee keer verlenging en toen die penalties nog en die ook nog eens enorm spannend waren, maar toch verloren de Engelsen en daarvoor hadden de fans na de wedstrijd maar één uitdrukking. I'm I'm gutted. I'm absolutely gutted. This was year this was our tournament, you know. We could have won it this year. I'm absolutely gutted. I don't really want to swear on Dutch radio, so <laughs> I'm gutted. We actually thought we would win it, but obviously not. It's just typical Typisch, Typical, typical. I won't swear England. Nou ja, fijn. verdrietig en uh, ja, diep bedroefd waren ze dus. Fijn dat ze zich willen inhouden ze... voor de Nederlandse radio. Ja, ik wil net zeggen, ze wilden ook niet schelden op de radio, dus uh, dat deden ze ook maar niet. Goed, maar wat, wat doen ze wel? Verwijten ze de spelers iets of de coach? Nou, eigenlijk uh, wijten ze het aan niemand. En ze noemden ook niet één reden of één zondebok uh, waarom ze de wedstrijd uh, niet wonnen. De Italianen hadden gewoon meer kansen, dus helemaal onverwacht kwam uh, de uitslag ook weer niet. Ik denk dat veel supporters uh, wel met tevredenheid uh, terug zullen kijken op een uh, op behaalde resultaat. Over een tijdje dan hoor. Vandaag nog niet. Nee, kan ik me veel bij voorstellen. Anne, we gaan naar Bas Mesters in Rome. Bas, nou, bij jou iedereen de straat op in Rome? Ja, ook vanochtend uh, lachende gezichten op straat. Men begint er zelfs een beetje in te geloven. Uh, en men heeft het gevoel dat dat lepeltje, dat stiftballetje van Pirlo bij de penanties. de Engelsen heeft begraven. Zo wordt het beschreven. Zoals tot hij dat in 2000 in Amsterdam met Nederland deed. Ook zo'n stiftballetje in de halve finale. En uh, de Italianen kregen moed en Nederland vloog eruit. Dus uh, nee, uh, men ging hier natuurlijk met een groot schandaal. Dit EK in. Niemand geloofde erin. De coach heeft vooraf nog gezegd... als we met z'n allen willen dat we niet gaan... dan gaan we toch gewoon niet. En nu staan ze in halve finale. Ja, en Zijn de koppen in de kranten dan alleen maar lovend? Want het scoren gaat de Italianen natuurlijk nog niet zo makkelijk af. Ja, maar het is wel een beetje traditioneel Italië. Hè? Dat doet er niet zo toe als je maar <laughs> doorgaat in eerste instantie, toch? <laughs> bijvoorbeeld de Gazzetta dello Sport... Die is, die, die is normaal roos, zoals je misschien wel weet. Maar die is nu groen, wit en rood op de voorpagina. Bijna geen roze meer te zien. En 19 pagina's hebben ze in die korte tijd weten vol te tikken. Dus daar kun je respect voor hebben voor die journalisten. Die kunnen heel snel typen. Uh, Italië dat wint, staat op de voorpagina. En daar gaan we dan. Duitsland, het is aan ons tweeën. En ze wijzen er even op dat ze... Dit is de elfde halve finale bij EK's en WK's. En Italië heeft er maar twee verloren in het verleden. En Duitsland heeft twee keer in de halve finale tegen Italië gestaan... en heeft twee keer verloren, één keer in 1970 en één keer in 2006. Dus men begint wat moed te krijgen, maar er is ook een uh, probleempje. Duitsland heeft twee dagen meer rust en zij hebben het in 90 minuten geklaard... Italië in 120 minuten. Hm. Oké, okay, nou dat zijn dan de eerste excuses al, want je zei ze beginnen daarin te geloven. Dat kan ook gevaarlijk zijn, hè? want dan heb je als team wat te verliezen. Dat is waar. Ze zeggen zelf ook: we hebben nu bereikt wat we dachten te bereiken. De halve finale was het doel. En ze zeggen nog steeds: Duitsland en Spanje zijn de favoriet. Die zijn gewoon sterker dan wij. Um, kortom, ze proberen steeds aan het begin van die wedstrijd die, die, die underdog-rol uh, te krijgen. En uh, ja, dat kunnen ze nu ook tegen Duitsland nog steeds volhouden volgens mij. Dat vindt iedereen hier. Duitsland is sterker. Bas Misters vanuit Rome, dankjewel. En Anne Sane vanuit Londen, dankjewel. Volgende sportevenement dient zich aan. Wimbledon begint. En dan maar hopen dat het niet gelijk op dag 1 al regent. De verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met nog 25 files, alles bij elkaar 110 kilometer. Het oplossen daarvan gaat maar langzaam vanochtend. Zo is er nog veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij de Alfred Maren, 8 kilometer. De werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Osprek het Valburg, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel Noord nog 10 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. En mensen die omrijden vanwege dat ongeluk over de A59 van Os naar Zierikzee... die komen in de file bij Os 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Wat vindt u er mooi aan? Dat je echt kan zien dat het beginstadium is van techniek. Dat toen voor het eerst de eerste auto's werden gebouwd in deze vorm. En die gaten her en der maken hem alleen maar mooier? Hè? Ja, dat maakt het geloofwaardiger. Ja, het is natuurlijk een hele oude automobiel. Die uh, in het einde van zijn eerste periode, levensperiode omgebouwd is tot camionet, tot vrachtwagentje. Ze hebben gewoon de zaag in de carrosserie gezet. Achterbank eraf gezaagd, een laadbakje erop gemaakt.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 Op die spijker uit 1906 zei Piet Korts, oud conservator van het Lauwman Museum. En hij zei het tegen Louis Dekker. Hey, me, me, me, me,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 sit in down here. hoorde u van Lina Marlen. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur. Meer vanaf uh, het Tagierplein in Egypte. Van onze correspondent Sander van Hoorn. Aanleiding van het uh, bekendmaken van de nieuwe president van Egypte. Ook reacties uit Israël. Blijf luisteren. De Radio 1 Sportzomer. 9 weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Diamant die met aalop en het is gebeurd. Italië. Het nieuws uit binnen en buitenland. Zondag waren we drie keer niks We waren uit ons jasje. Ja. Dat oh, was zo spannend. I am very happy. in. 12 Augustus. De Radio1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV keurmerk op projectverhuizen.nl.